Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Uh, Dankjewel. Dankjewel. bedanken voor je komst. En ik vond het een interessante interview. Dankjewel. Once there was this kid got into an accident and got and come to school. But when he finally came.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 Crash Test Dummies met het nummer. Spannende tekst. Uh, nou ja, het gaat ergens over. En dat is uh, Crash Test Dummies. Um, als het goed is gaan we zo meteen praten over het Breinplein. En uh, als het helemaal goed is heb ik ook iemand aan de telefoon die daarover kan vertellen. Klopt dat? Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Met Camille Walen.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 Where you can't, can't tell the light from the sunrise And not all the king's horses and all the king's men Have prevented the fall of the unwise For they think it will make their lives easier And God knows up till now it's been hard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 En dat was het nummer wat het favoriete nummer was van uh, gert van Kuik. Hij ah, heeft er nog een heleboel uh, van de Kings. en ontzettende uh, fan van, van de Kings. Dus daar gaan we zeker nog aandacht aan besteden. Uh, als het goed is...